Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Moslim-extremist Mohamed Mira is begraven.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 Maar president Sarkozy wilde een eind aan de discussie en gaf opdracht Mera zo snel mogelijk te begraven. Dat gebeurde vanavond op een hermetisch afgesloten graafplaats in een voorstad van Toulouse. Het medisch centrum Bildstraat in Utrecht moet per directe operatiekamer sluiten. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg voldoet het centrum niet aan de regels voor hygiëne, infectiepreventie en medicatieveiligheid. De OK's worden gebruikt voor onder meer abortussen en plastische chirurgie. De inspectie constateerde een jaar geleden al tekortkomingen in de Utrechtse kliniek en zegt na een verrassingsbezoek dat die nog steeds niet zijn opgelost. Er werden bijvoorbeeld materialen gevonden die over de datum zijn en de registratie van de verdovingsmiddelen was niet op orde. Neonaties kunnen niet meer naar het graf van de ouders van Adolf Hitler. Een ver van Hitler heeft ermee ingestemd dat de grafstenen zijn weggehaald. De ouders van Hitler werden in 1903 en 1907 begraven in Leonding in Oostenrijk. Regelmatig kwamen neonazies naar de graven, tot ergernis van dorpsbewoners. Uit angst dat het kerkhof een soort bedevaarsoord zou worden, werd er actie gevoerd om de graven te laten ruimen. Dat is niet gebeurd. De autoriteiten hebben besloten alleen de grafstenen weg te halen, zodat de graven nu onvindbaar zijn. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met lokaal pad regen, minimaal rond 6 graden. Ook morgen veel bewolking met maar weinig zon. Het wordt een graad of 12. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, eh... Uh... En ik ben boos. En waarom ben ik boos? Het heeft te maken met een nieuwsbericht wat ik uh, heb gezien op, of gelezen eigenlijk, op uh, teletext van de NOS. Waarbij een regime ergens in het Midden-Oosten kinderen min of meer door de knieën heen schiet. En niet alleen dat. Uh, de kinderen krijgen een volstrekt inhumane behandeling. En dat zet me hoog. Ik heb er een blog over geschreven... En op een gegeven moment uh, kwam ik ineens achter dat daar ooit een song over gemaakt was in 1981. En dat uh, was een duidelijke parallel met wat zich daar in Syrië afspeelt. Uh, ik ben maar een eenvoudige radiomaker, maar het laat me niet onberoerd. En dat nummer waar we het over hebben, dat uh, stond op Ghost in the Machine van de Police. En dat handelde min of meer over de bezettingsmacht die Engeland toen nog had in Noord-Ierland. En Sting en zijn mannen schreven daar een lied over. Dat nummer dat heet The Invisible Sun. Zijn er van die dingen, daar uh, kun je niet over zwijgen. Kun je niet uh, eigenlijk min of meer uh, je gezicht naar de andere kant uh, toesturen. Dit zijn kwalijke zaken. En uh, nog altijd uh, ben ik nog zo geëngageerd dat ik dan zeg... Ja, daar uh, moet ik dan, dan toch echt stelling tegen nemen. Dat heb ik dan ook maar bij deze gedaan. Uh, voor die kinderen die daar ergens het daglicht niet kunnen zien. En dat was dus de reden waarom ik uh, dit nummer heb uh, uitgezocht. Uit 1981, het is uh, van de police... ...komt van het album Ghost in the Machine... ...en dat nummer dat heette natuurlijk The Invisible Sun... ...wat min of meer handelde in een periode dat Noord-Ierland... ...nog min of meer bezet was door de Engelse bezetter... ...en als je die videoclip ziet... Ja, de grijsheid, de somberheid en ook het duistere, maar ook het dreigende wat in die song zat. Dat maakt er zoveel overeenkomsten met wat er zich afspeelt daar in het Midden-Oosten. Waarbij dan schijnbaar kinderen een inhumane behandeling krijgen door een regime wat... Ja, aan alle kanten rammelt. Dat uh, is het enige wat ik er eigenlijk over uh, kan vertellen. En dan moet je dus iets doen. Dus heb ik dat nummer The Invisible Sun maar uitgezocht. Omdat het de meest parallellen vertoont met wat zich daar helemaal afspeelt. Uh, sorry, maar ik moet geëngageerd blijven. En dat uh, is omdat ik uh, toch de boel een beetje wakker wil houden wat dat er gaat. Nou, was het de bedoeling dat we hier een studiogast hadden. Maar die studiogast is er nog niet... Of misschien heeft ze niet goed in de agenda gaan zitten kijken. Dat zou heel goed kunnen, want we hadden het uh, zo leuk gevonden... als we het uh, zouden hebben over het album Soon van Nadi. Uh, ik heb het ook aangekondigd vorige week. En uh, we hebben het ook aangekondigd dat we er iets uh, mee zouden doen. Maar ja, uh, als degene er niet is... dan zullen we dan ook uh, op een een of andere manier mee moeten gaan improviseren. Het is even niet anders. Uh, wat ik dan wel doe is... Even nog teruggaan van wie is Nadie. Uh, Nadie die het nummer, uh, ja, min of meer meerdere nummers heeft gemaakt. Soon heet het album. En Soon the Night is er een ja, nummer wat nu op dit moment circuleert op YouTube. Niet alleen dat, maar ook uh, op Facebook heeft ze daar ook al uh, meldingen van gemaakt. Koffie en Milk is uh, trouwens ook een nummer wat ze op haar uh, fansite van Facebook heeft uh, geplaatst. Ja, en. Ze is een dochter van uh, Nadie uit 1987, toen ze een, een ontzettend grote hit had. De dochter, de moeder dan moet ik het zeggen. Uh, de moeder is in 1996 overleden aan de gevolg van uh, kanker. Uh, niet oud geworden, uh, 38 jaar oud. En er zijn een aantal nummers die, die gemaakt zijn. En er zijn er ook nog een aantal bewaard gebleven op YouTube. Uh, ik zelf heb ook nog iets geplaatst. Dat, dat nummer dat heette ja, Wonderful World. Hoe kan het ook het schrille contrast wat ik net heb geschetst. Uh, maar goed, het is, het is duidelijk. Uh, het gaat over de, de Goede Vrijdag. Daar had zij een speciale song over geschreven. Dat heb ik erop gezet. Maar ja, uh, dezelfde Nadie waar ik... Uh, ...in februari eh, te gast was bij de cd-presentatie in de Belkweg... ...die heeft dat nummer Windforce 11 zelf ook uit, uh, uitgebracht. Nou, gaan we toch eventjes... ...hoe klonk ook alweer dat nummer uit 1987? Dat klonk dus zo. En het blijft toch magisch als je uh, daarnaar luistert. Ook 25 jaar na dato is het nog steeds een weergeloze song... ...die zijn weergaan niet kent. Hier is Nadiem met Windforce oh, 11. Dus uh, WinForce 11 En op het moment dat ik het zeg Dan uh, is het ook uh, echt uh, ja, Alsof het uh, zo moet zijn Bijna echt buiten adem Ga even rustig zitten Ga even rustig zitten Trek de microfoon maar even naar je toe uh, dat is uh, heel mooi. En dan kun ik hem openzetten. Yo. Ja, ze is, er. Goed. <laughs> ze is er. Hoor je mij ook? Ja, ja ik hoor je heel goed zelfs. Ja. Ja. Uh, we, we, we begonnen ermee uh, er uh, met Windforce 11. Dat nummer wat jij zelf ook hebt gehoord. Goedenavond overigens. Goedenavond. Ja, laat ik daar eens mee beginnen. <laughs> want, uh, ja, ik had het, het zou helemaal in mijn hoofd zitten. Maar ja, uh, het, uh, het is uh, soms hier in Zandvoort net een doolhof. We zetten ook regelmatig puzzeltochten uit hoor. Dus, <laughs> <laughs> uh, we begonnen met uh, Win Force Eleven. Dat is een nummer wat, wat jij ook uh, hebt uh, op jouw debuutalbum. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, nou, dat, heeft, dat, dat, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat heeft natuurlijk een uh, speciale betekenis waarom je dat gedaan hebt. Ja, dat, het klopt inderdaad. Ja. Ja. Uh, wat maakt dat nummer zo magisch? Want ik zat het net al bij, bij de aankondiging al, uh, te vertellen. Dat nummer heeft een bepaalde magie, vind ik. Maar wat is de aantrekkingskracht van WinForce 11? Um, God. Ja, dat is een mooie, mooie vraag. Hè, ja. Je hoort het, maar, je, ja. maar ga het maar eens even. Zo, ja, ga zo. Maar, Eén, maar even. 1, 2, 3. Nou ja, goed. Ik, ik hoor de magie natuurlijk in het nummer van, uh, van Nadie. Van, van mijn moeder. Ja. Zoals het oorspronkelijk is opgenomen. Ja. Uh, Ah in de tekst. En mm -hmm. maar, maar de manier waarop het is uitgevoerd... is, is ook enigszins magisch. Mm -hmm. In die zin dat er een soort van... Uh, ja. Ja. Er zit een tinteling in. Er zit een emotie in. Ja, er dat... zit iets in waardoor dat, waardoor dat blijft hangen. Ja, ja, goed. en Benoem dat maar eens even. Ja, dat is... je ja, jas dan, er nog aan? Ja. Gaan <laughs> Ja, ik heb nou, mijn auto ja, gelukkig geparkeerd. Ja, <laughs> nou, wees blij dat je hem ergens geparkeerd had. Ik had die twee weken terug had ik, Of drie Kunst weken terug. Dus moet je altijd door iemand laten analyseren die het zelf niet heeft, uit, niet heeft gemaakt. Of is nee. dat stond? Nou, nee, dat vind ik niet. <laughs> vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Nee, nee, dat vind ik absoluut niet. Nee, dat vind ik absoluut niet. Uh, over auto's gesproken. Vier weken geleden had ik hier gewoon in mijn eigen dorp een print hoor. Dus, uh, ja, ja, dat? Ik, ja dat Moet ik hier betalen? Ja, je nu? moet hier betalen. Heb ik niet gedaan. Nou, dat oeh, zou ik oeh, nog even doen. ga ik dadelijk nog eventjes doen. Ja, op dit tijdstip. Uh, nou, wel. volgens mij is het naar nou achter, dus dan hoeft het niet meer. Dus, oh, oh ja. Dus dan oh, sta, ja. sta, je, sta, je, sta je gewoon schoon. <lacht> nou, we hebben het nu even over het parkeren. <lacht> ja, dat is al een heel issue hier in is Zandvoort. We uh, schrijven al heel gevoelig onderwerp ja. Komt kom, Nou ja, goed. We gaan eerst nog even een nummer draaien. Want uh, je hebt in ieder geval al vast even laten horen <lacht> dat je er bent. En dat, daar ben ik al heel erg blij om. Dus dat sowieso. Dan ga ik eerst even. Nou ja, dan ga ik eens even wat uit de toverdoos halen. Uit de. Um, uit de computer. Want uh, ja, degene waar ik het net over had, die parkeerbon. Ja, uh, dan had ik op een gegeven moment. Ik had een gast. En dat was uh, deze dame. En uh, dat, dat nummer dat wordt uh, nu op radio 1, radio 2 en radio 5 wordt het al uh, verkondigd. Uh, als een zijnde uh, een lentehit. Oh ja. Uh, wij hebben, het, uh, wij hebben het hier de opname. Dit is dus de opname die wij hier in de studio hebben van haar gemaakt. Nou, oordeel zelf maar. Hier is Angela Moran met Timid.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 She can be anybody, here. little breeze of wind without touching the sky. Two, oh, uh, one, two, three, four. Should be da da da ba da da da da da da da A down here, a mess down here It's been a long year But now it disappeared It disappeared Zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed. Uh, over straten gesproken in, uh, in uh, Zandvoort uh, ja. Gelukkig uh, heeft uh, Nadir het uh, gevonden uh, Ik ben ook hartstikke blij dat je het bent uh, Allereerst natuurlijk uh, even over, uh, over wat ik daarvoor heb gedraaid uh, Angela Mooram met Timmet Het uh, nummer dat uh, nu op Radio 1 en Radio 2 en Radio 5 wordt gedraaid uh, Dat wat je hier hebt gehoord is een opname die wij hier hebben gemaakt op 1 maart De dag dat ik uh, tegen een parkeerbon aanloop uh, En ben gelopen Kijk nu naar buiten En ik zie dat daar een auto staat en er staat gelukkig uh, helemaal niks En ik wens ook echt dat ze eventjes wegblijven uh, Er is genoeg gehandhaafd uh, in deze periode En dit nummer wat we net hebben gehoord Dat is uh, natuurlijk uh, van uh, de gasten die we hier hebben Dat is Nadie Met These Streets These Streets. Ik heb het nummer uh, vanmiddag af zitten luisteren En ik uh, hoorde gewoon de wind, de regen en ik <lacht> Dat uh, haalde ik Ja, En dat, dan, dan heb ik ook meteen het beeld van Dat ben jij eigenlijk ook ja, klopt. Ja. Klopt, hè? Ja. Ja. Uh, wanneer heb je dit nummer geschreven? Ik denk, uh, ik denk ongeveer twee jaar geleden. Ja. En uh, dat is eigenlijk een soort van nummer wat gaat, om um het heel simpel te zeggen, de straten van Amsterdam. Ja. Het gaat een beetje over het gevoel dat je eigenlijk nergens thuis bent. Ja. En dat je op zoek bent naar een thuis en dat ik uh, het idee had dat ik een beetje op dat moment mijn plek had gevonden. En uh, dat was in de in de, in de, toch wel in de straten van Amsterdam opeens, waarlijk genoeg. Ja, en daar gaat het over. Ja, uh, de straten van Amsterdam, dat is al een keer bezongen door, uh, ja, door Ramses. Maar, Shaffi. Ja, ja, op een andere manier dan ja, dat. is waar. <laughs> nou, wil ik een, we gaan nee, niet vergelijken met de, de grote Ramses, nee, dat doen we, we dus niet. Dat gaan we niet doen, nee. nee uh, want jij bent jij en Ramses is Ramses. Maar goed, elke straat is een straat uh, waar je ja. je thuis kan voelen. Ja, precies. En overal is, nou ja, goed, in Nederland is heel veel regen en wind. Ja. Maar, maar goed. In Liep je ook echt daadwerkelijk door de straten van Amsterdam te dwalen op dat moment? Of? Nou, en niet, niet toen ik het liedje schreef. Nee, maar gewoon in je gedachten dan. Ja, dan. in mijn gedachten wel, ja. Ja. ja. En ik had eigenlijk een beetje een hekel aan Amsterdam een paar jaar. Want het was, ik, ik ha, er was zoveel. Ik had heel lang in Maastricht gewoond en ik kwam in Amsterdam en er was alleen maar regen en wind. Ik vond het verschrikkelijk. Hm. En ik vond de mensen koud en ik vond het een kille koude stad. En nu? Nu vind ik dat nog steeds. Maar goed, nu woon ik wel op een plekje in, in, de, in de Jordaan. En het is een beetje een dorp daar. Dat ik, waar, waar, waarvan, ik, waarvan ik denk, joh, die, die regen en die wind is zo erg nog niet hier. Hier klopt het, hier kan het. En hier ben ik toch wel thuis. Dat mist het. Dat, had ik, dat was wat ik toen dacht. Ik weet niet of je de verhalen van Baantjer kent. Maar <laughs> uh, die uh, Abbie Baantjer was daar toch wel uh, ja mensen zeggen soms het is niet literatuur maar sommige dingen heeft hij toch wel aardig beschreven mm -hmm. van hey, als de regen viel dan zag je de tramrails glinsteren ja. als het ware. Dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat heb ik bij Amsterdam met regen. Ja dat is ook zo inderdaad. Ja. ja. Dus dat, uh, dat, dat, dat haal ik ook wel een beetje uit, uh, ja. uit de song. Uh, wat ja, dat, wat, ja. Ja. Uh, eerst maar gewoon, wanneer ben jij eigenlijk echt met muziek begonnen? Is dat gewoon ook vanwege je, uh, je moeder die onmuzikaal uh, behoorlijk bezig was? Uh, ja natuurlijk, want ja. van huis uit uh, werden wij opgevoed met muziek. Dus ja. er werd altijd muziek gemaakt ja. en er werd ook altijd gezongen. Maar ik had nooit het idee dat ik ook muziek zelf zou gaan maken. Mm. Dat, was niet, dat was eigenlijk pas nadat zij overleed dat ik dat wilde. Want ik ja. wilde natuurlijk niet doen wat zij al deed. En ja, zij, ik kom ook uit een gezin dat wij, wij mochten niet op, uh, op, op uh, gitaar of op uh, nee? <laughs> iets van les. Nee, nee dat, was, ja, dat was meer zo. Dat ik wilde altijd niet doen wat mijn moeder deed. Dus ik wilde op viool les bijvoorbeeld. Ik wilde ja. niet op gitaarles. Maar ja. dat mocht dan niet, want dan zei ze, ja, daar, daar stop je dan toch weer mee na ja, ja, ja, ja. een paar weken. Dus... Um, Nee, was, je, was je een beetje, beetje recalcitrant of zo? Wat, uh, ik was wel recalcitrant. Tegen Draan, ja. zo van, ja man, dat kan je wel zeggen. Maar ik ga toch lekker, een uh, beetje eigen wil. Ja. Ja? Ja. ja. ja? Ik wilde ook geen muziek gaan maken. Want dat is nee. zij al natuurlijk. Dus dat, was, <laughs> dus dat wilde ik niet. Ja. Ja. Uh, vond ze dat niet jammer op een gegeven moment? Van, ach, mijn uh, kleine meisje gaat niet de muziek in. Nee hoor, dat vond uh, ze niet jammer. Tenminste nee? niet dat ik van haar weet. Nee, dat nee? heb ik nooit meegekregen. Nee. nee. nee. Uh, wanneer, wanneer, ben jij echt, wanneer heb je echt de schreden gezet uh, in de richting van de muziek? Uh, denk toen ik een jaartje of, nou ja goed, toen ik ging uh, van de middelbare school ging, ik, toen ik 18 was, denk 18? ik zo. Ja. Uh, praat je over 2009, 2010? Of uh, uh, nee, zeg ja, ik 1999, uh, ja, 2000 zo'n beetje? Toch wel, ja, rond die periode, ja. ja. ja. Ja, want uh, ik ben eventjes met, met de jaartallen in, in de war. Maar ja. goed, uh, dat is een beetje, zeg maar, rond de eeuwwisseling eigenlijk. Ja, rond de eeuwwisseling toen. Uh, want ik speelde wel, ik, ik, ik, ik, ik speelde wel een beetje gitaar. en ik, hmm. uh, ik, ik, was, ik had heel veel geld gespaard en ik ging op reis. Ik ging naar Australië, een jaar had ik besloten naar mijn, naar mijn middelbare school. Ja. En ik ging daar, ik ging in een dans-theatergroep rondreizen. Ja. Nou goed, en er waren natuurlijk ook heel veel muzikanten. En ik vond het super leuk. En ik ontmoette mensen en daar ging ik mee spelen. En ik ging een demo opnemen daar. En het was eigenlijk. Ja. Uh, yeah. Is Australië ook een echt land van. Uh, van uh, ja, popmuzikanten? Die. Uh, die ik, ik, ik, ik heb dan zo'n zo idee erbij van. <laughs> dat zijn van die dampende, dampende pubs of wat het ook. Uh, waar uh, rauwe Australiërs uh, rondlopen. Yeah. En, en, en dat er op een gegeven moment iemand staat te spelen met een gitaar. En... En dat, ja, volgens mij is daar, is, hier is staat er een wel. apart klimaat volgens mij. Ja, dat klopt. Dat is er wel, maar dat was niet te zien waar ik in zat. Dus Ik was, ik, nee, ik zat echt in een in een beetje theater, een theaterwereldje mm. meer daar, omdat mm. we natuurlijk die dansvoorstellingen deden. Ja. En, um, en we deden we deden heel veel voorstellingen ook op scholen en zo en dat soort dingen. Dus ook, ik ontmoette vooral heel veel mensen en kwam heel veel op festivals en in theaters en zo en dat soort plekken. Mm. Dus was, dat was net anders. Maar ja, goed. Dat is ook. Maar dat dat was daar ook inderdaad. Mm. Ja. Goed, we gaan weer even muziek draaien. Ik weet, we gaan zo dadelijk iets wat jij mij hebt gegeven. Dat is van Ilse de Lange. Die hebben we gisteren, geloof ik, nog gezien. Bij de Wereld Draait Door in de DVD-recording, zoals dat heet. Je hebt het eerste album van Ilse de Bijen meegenomen. Maar ik ken ook nog, hij is ook geweest hier bij ons in de studio. Maar daar heb jij ook wat mee te maken gehad. Dat is een wijze man. En hij komt uit Amsterdam. En hij schijnt uh, bij de Bali uh, te werken Dus uh, nou, dan moet je toch wel wat, uh, wat weten denk ik hè? Het meer Mirko zijn Ja, maar. dat heb je heel goed En dit is de Blues van Lieselot Helemaal top Ik stond bij cel Met mijn allerlaatste kwartje Mijn moeder te bellen Ik weet dat verwacht ze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 Had warme stem, ze vroeg me over de heer En of ik hem ken, ze zei geloof je, geloof je Nou jij bent een vriend, net als de heer Maar je wil me voor jezelf zeggen, nou dat is verkeerd Ze zei geloof je, geloof je Als jij een schepping bent van de heer Dan denk ik dat me hier de plek hebben. We'll like be ik dat me hier te plekken bekeer. Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier te plekken bekeer. Als jij Yesterday we kept a safer distance We walked a borderline that seemed so clean We crossed that line last night Hoe was dat? En uh, met het, het nummer What Does Your Heart Say Now... Uh, van het uh, eerste album wat ze heeft uh, gemaakt, World of Hurt... Ja dan ging het er uh, behoorlijk wat over de toonbank uh, dat, uh, dat is ook een album wat uh, ja, Geloof ik ook in Nashville is opgenomen Met een uh, paar goede producers uh, Eromheen uh, Dus ja wat dat had gaat uh, hoor je dat er ook hier duidelijk en af En Ilse de Lange was Afgelopen week in uh, de wereld draait door Met de DWDD recordings uh, Even kwijt wat, uh, wat het nummer was Dan had ik het even weer moeten voorbereiden Maar ja, uh, ik, ben, ja. ik doe dit ook maar uh, omdat ik het leuk vind Dus uh, ja dat doe je dan even Op uh, de loop en dat heb ik gewoon vergeten. Dus ja, dat is niet slim en niet handig. Dat weet ik ook. Uh, maar goed, uh, ze heeft daar wel iets weergeloos neergezet. En als ik uh, naar jou kijk, uh, Nadie. Ja, jij zou daar niet in staan. Tenminste in mijn optiek dan weer. Maar goed, uh, <laughs> misschien... Uh, uh, maar de rest van Nederland moet daar nog overtuigd uh, raken. Precies. Ik weet in ieder geval wel dat uh, de grote uh, meneer uh, die vroeger de avondspits deed. Frits Spits. Die heeft wel wat aandacht besteed aan jouw album. Ja. Dat weet ik wel. Dat klopt ja. ja, Ben je ook bij hem geweest? Ja, ik ben ook bij hem geweest, ja. ja. Uh, wat uh, wat uh, zei uh, Frits Pits? Want daar ben ik toch ook even nieuwsgierig naar. Van, van, uh, hij, het is toch over het algemeen een vrij kritisch, uh, kritische man, denk ik. Ja. Uh, dat, uh, want je kon, ja, je, het is niet zomaar als je bij hem uh, zeg maar, uh, in de cd-speler zit of wat dan ook. Nee, klopt. Uh, maar ik denk, heeft hij ook een beetje vergeleken, uh, ook met uh, de link ook gemaakt met je moeder? Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Dat, dat is eigenlijk, uh, ja. dat, is eigenlijk dat, dat ontkom je gewoon niet aan. Nee. nee, want dat is natuurlijk ook. Dan had ik, dat, dan had ik Wind Force 11 niet, uh, niet als special track op mijn album moeten zetten. Dus het nee. is natuurlijk ook wel iets wat, wat ik weet. Mm -hmm. Maar goed, dat wil ik natuurlijk ook. Want ik wil dat, dat nummer is een heel mooi nummer. En, ja. en ik wil ook niet dat haar muziek vergeten wordt. Dus dat is ook. Ja, dat... Maar goed, hij heeft dat uiteraard uh, ook gedraaid. Aangestipt. Ach, Tim, ja, en ik geloof zelfs dat hij het mooi vond. Mijn ja? versie ook, maar ook, ook dat, het daar, dat het daaraan herinnerde. Hmm. En uh, die streets vond hij ook mooi, die jij net draaide. Dus um, goed. Het is niet te geloven. <laughs> het is niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Ja, ja uh, ik, ik vind het wel opvallend. Uh, ja. Maar uh, hij, was, uh, hij was erg... Ingenomen met dit uh, met ja, het album. Ja, volgens mij wel, ja. ja. ja. En hij had het ook, uh, het is in de strepen van Spit kregen toch zes strepen, dus ik was daar heel blij mee. Zes ja. strepen? Dat, dat nou is ja, goed uh... van die nummers. Dus dat ja, uh, zeker. Ja, het is, een, uh, het is een album, ja, als je hem opzet. Uh, uh, hij duurt niet lang, maar, de, maar de, de nummers, ja, daar mankeert niks aan. Nee, dat nee vind het is een wel. kort, het is, een, het is echt een beetje een, een, een, een kort introductiealbum. Mm -hmm. maar. Ja. Het zijn natuurlijk al korte liedjes, dus dat maakt ook uit hè. Het zijn die ja. nummers, maar, maar, maar, vrij, maar vrij kort ja, ja. Uh, ik, ik, ga, ik ga toch ook nog even naar, naar iemand anders toe Die ook een meester is in het uh, schrijven van de drie minuten popsong dat was Niro Finn of is Nirofin. Finn van uh, Crowded House oh, en vroeger Split Ends ja dat... zo werd hij omschreven tenminste... maar die deed dat ook echt bewust die... ja denk het wel oh, ja. denk het wel hij heeft uh, ja dat heeft hij ook uh, ja, min of meer bewust Ik denk dat het uh, niet lang moest, uh, moest duren of wat dan ook hm. uh, om de aandacht denk ik vast uh, te houden grappig. ja uh, jouw nummers duren ook niet langer dan ja, ongeveer dus drie minuten bewust, dus dat nee is dat is dus dat is wel een dat is in mijn eigen beleving duurt het altijd al te lang dan ja? ben ik aan het spelen dan denk ik of, dan denk ik oh joh, die mensen die vinden het die moet het nu af. Vinden. Ja. vinden. het dan de laf. Nee, grapje ja. maar. Nee, op, oprecht is dat niet bewust. Nee. Nee. In, in je eigen beleving duurt het al best wel lang. Ja. Uh, ik heb je voor het eerst heb ik je gezien in, uh, in studio in, uh, in Haarlem. Toen heb ik je voor het eerst uh, gezien en gehoord. En live hm. uh, gezien samen met uh, Manon. Ja. Uh, is dat een beetje jouw trouwe uh, metgezel als je akoestisch uh, zou spelen? Inmiddels wel, uh, ja. ja, ja, ja nou dat, dat, is, dat is nog niet zo heel erg lang, hoor. moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar non is de tante van jou, hè? Is mijn tante, ja, ja inderdaad. Maar ja. goed, ze zou ook mijn zus kunnen zijn. Dus <laughs> ze ziet er nog heel goed uit voor de leeftijd. Ja. Maar, ja. maar, ja. maar um, nee, ja, ik speel... We zijn eigenlijk, uh, eigenlijk nu, denk ik, een halfjaartje bezig... om, uh, om echt met z'n tweeën ook, ook alle optredens te doen. Want mm. omdat zij heeft natuurlijk ook tweede stem gezongen op het album... Ja. En uh, ook bij Wind Force 11, dus onder andere. Um, het, is gewoon, het klopt gewoon, het is ja. leuk. En, en, en zij, uh, zij speelde vroeger ook met mijn moeder. En haar, inmiddels zijn ze kinderen gekregen. Kinderen zijn wat ouder. En, hmm. en, ja. ze... Moet het ook een beetje in harmonie zijn dan ook? Moeten de stemmen een beetje bij elkaar passen, ja, vind je? Denk vind ik je? Ja, denk ik wel. Heb je dat ook eigenlijk uh, gehoord toen je met de uh, producer bezig was met dit album ook? Van, hè? het moet een beetje bij elkaar passen. Die stem van haar. Ja, dat is een beetje eigenlijk. Ja, maar dat was niet zo dat dat tijdens de opnames werd bepaald. Ik wist dat natuurlijk al, want wij speelden al samen altijd al. Dus ik wist al dat onze stemmen bij elkaar passen. Want zij heeft een vrij lage, wat diepere, hele mooie stem. heeft zij ook echt. En mijn stem is wat hoger. En die klank is natuurlijk ook familie. Dus qua klank past dat heel mooi bij elkaar. Ja, je krijgt dat. Folkie Ja ja, ja, ja, ja. Ben jij ook eigenlijk een beetje uh, ja, liefhebber van folkmuziek ook? Ja, maar niet, uh, maar de niet, folk. niet van de folk, uh, zo, zoals je dat hebt in de in de hoe noem je dat? Uh, Amerika. Dat Keltische, dat vind ik, dat is, dat vind ik mooi, maar, ja. dat, maar, maar niet die folk ach, die die kant op gaat. Ja, nee. dus meer inderdaad Amerikaanse... Amerikaanse folk. Amerikaanse ja, folk. Ik, ik had uh, nog iets, uh, had ik iets uh, erop uh, gezet. Ja, t, dat heb ik hier gestaan. Dat, uh, ja, dat, daar komen we nog wel eventjes op. Uh, want ja, dat... Dat is een Amerikaan dit, dit, Hier de onderste uh, Stefan Simmons, daar wil ik echt iets uh, van laten horen ja, of het, het is niet helemaal folk Maar ja, folk Er zit wel folk invloed uh, in Weet je wat Ik uh, ga eens kijken of ik hem naar boven kan halen Ja, dat kan Dat is het mooie van dit uh, programma Dus uh, dat uh, gaan we zo dadelijk doen Maar eerst uh, ga ik Een uh, ja, nummer weer van, jouw oh, jij, van jou album draaien Ja, ja, ja dat, uh, dat is de reden waarom je hier ook uh, zit En welke dan? Ja, nou, wat dan denk wel je? Ik ben heel benieuwd dat denk je? De eerste. Heel goed. Ja, zijn. <laughs> Love Song. Wake me up. I'm sick of sleeping. Wake me up. I'm getting old. It's the night that brings the light out. In the morning you'll be gone. of anger, meet me in the same place, in a different state of mind, and it's just me trying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 growing old but I've been thinking about changing things and if God should save my soul and I'll need my drink ring Jesus to come rescue me if I'm going een flashback. Uh, daarvoor hoorden we, we Stefan Simmons met uh, het nummer Drink Ring Jesus. En daarvoor had ik uh, iets uh, gedraaid, en, maar dan ben ik alweer een beetje de draad kwijt. Volgens mij was dat uh, iets van Ilse de Lange. Als ik het, uh, dan moet ik wel heel erg uh, in uh, de geheugen gaan graven. En inmiddels is ook aangeschoven, goh, leuk dat je er ook uh, weer bij bent Geen. Marcus. <laughs> Ja, ja was het was een beetje hectisch, uh, maar ja, ik ben wel. Ja. Het was een beetje druk op de zaak. Uh, maar goed, we gaan uh, even snel uh, naar uh, dat nummer wat, je, wat, je, wat we net hebben gehoord. Sudden Flashback. Mm -hmm. Dat moest de single zijn, toch? Dat is de single. Ja. ja. ja. Uh, de, en de single, uh, hij staat ergens in de lijst. Dat had je net, uh, net even verteld. Ja, ik denk vertel. dat hij op de, bij de NTR op Radio 5 wordt hij, uh, hij in de single playlist. Ja. Nu op dit moment, ja. En... en uh, Hoorde hoor ik het ook goed 538 3, 8? Zei je, uh, of was dat nou, nou even iets anders waar we het uh, net over hadden? Dat, dat weet ik, dat ah, weet ik op... niet. Nee. <laughs> maar, maar hopelijk wel. Nee, ja. Ik weet dat het op Radio 3 wel gedraaid is. En op 1 en 2 wordt het ook uh, gedraaid. Oh. Dus oh. Dat, dat dan weer wel. En nu is nu hopen dat Nederland er ook iets mee gaat doen. Want uh, ja, we, hadden, we hadden het er net over. Uh, van, uh, er is zoveel in Nederland. Ja. Dan moet je, je plekje maar zien te veroveren. Dat is inderdaad zo, ja. ja. Uh, is, uh, helpt het een beetje? Je, dat je dus zo'n uh, ja, zo achtergrond hebt, dat je een muzikale moeder hebt uh, gehad. Ja, natuurlijk. Ja, ja zeker. En ja. weten ze ook meteen uh, van, oh, jij bent de dochter van... Nou, niet allemaal, maar, oh. maar sommigen wel, ja. ja. Maar ja, dat is natuurlijk al een hele tijd geleden, dus ja. het is niet zomaar... Uh... Ja, nou ja, kijk, als ik het, uh, we hebben het nummer uh, Win uh, zeg Eleven, maar, daar zijn we praktisch mee begonnen, met, uh, met deze uitzending. Ja. is 25 jaar oud, maar elke keer als je dat nummer hoort, het blijft tijdloos. Klopt, ja, ja. klopt, ja. Dus uh, wat, wat, hoe moet ik, moet ik jou moeten zien? Is het, was het een beetje toch iemand singer-songwriter? Uh, ja, een singer-songwriter in essentie uiteraard. Ja. Ja, dat, en dat wilde ze ook eigenlijk zijn. Want, ja. Uh, maar ja, ze was natuurlijk ook echt een jaren tachtig artiest. Ja. Die rockte. Die, die, uh, die, er, die er stond met ontzettend veel power. En, ja. en, en, en, en, en, en een passie. En uh, heel veel jaren tachtig geluiden achter zich. Heb je ook een beetje de passie meegenomen voor de muziek van je moeder? Ja, duidelijk. Is het uh, eigenlijk een beetje doorgegeven? Ja, uh, ja. ja maar ja. dat is ook wel gewoon een beetje de passie van uh, het creëren. Ja? De passie, oor, weet je, je, om je te uiten hmm. op een creatieve manier. Hmm. Dat, dat is ook bij jou, ja, als ik naar huis ben, is dat gewoon uh, eruit af te leiden. Ja. Duidelijk. Ja, als alleen maar als ik het openingsnummer alleen al. Hoor <laughs> alleen al, dan, dan is dat. Ja, dan zit, daar, daar, zit, daar zit het hem, denk ja. ik in. Goed, uh, we hebben nog een minuut of drie over. Uh, dat betekent dat ik er nog één uh, ga draaien. Dat is uh, van Sophie Veline. En dat nummer dat heet. Naaktheid uh, Ja, Sophie zou hier komen uh, Een tijdje terug, maar ze heeft af moeten zeggen En nou is het hopen dat ze nog een keer Langskomt, maar we gaan tot aan het nieuws Dit nummer draaien Daar zit je dan Gekleed in totale naaktheid Mijn blik Streelt je huid Lust gevangen In je lippen Liefde Verborgen